...de oren en een witte baard. Geschat wordt dat er in het gebied zo'n 300 van de apen leven. Het weer vanochtend droog, vanmiddag vanuit het westen opnieuw regen... En het wordt een graad of 11 bij een stevige zuidwestenwind. Morgen bewolkt en regenachtig en met 13 graden wordt het iets zachter. Dit was het NOS.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 Let you live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 Change the morning after it ain't no crime, stop. So take your time, stop. Like I told you, and never take it all for granted. Oh, sunrise will do better today. You, sunrise will.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 Want je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 Rutte zei onder meer dat door de bijzondere constructie van het kabinet... veel ruimte is voor samenwerking met alle fracties in de Kamer. Hij beloofde een open en constructieve houding. In het debat leverden veel oppositiepartijen scherpe kritiek op de rol van de PVV-leider Wilders. Die partij benadrukken dat hij veel macht heeft terwijl hij zelf niet in het kabinet zit. Wilders zelf tonen zich heel blij met het kabinet dat hij kwalificeerde als het meest rechtse aller tijden. Het debat wordt live door de NOS uitgezonden.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 komende dagen blijven waarschijnlijk alle gebouwen boven de uitgebrande parkeergarage dicht. De nabijgelegen rechtbank heeft alle zittingen van vandaag verzet naar een andere locatie. Twee hotels, twee theaters en verschillende restaurants en woningen werden vannacht ontruimd. Zo'n 80 mensen zijn opgevangen in een hotel in Haarlem. In de garage stonden ongeveer 275 auto's. En het bergen gaat nogal dagen duren.